In deze presentatie overlopen we eventjes wat de mogelijkheden zijn om van PowerPoint naar een webformaat over te gaan. We bekijken eerst eventjes wat de verschillende mogelijkheden zijn om presentaties te maken en ze te verspreiden. We behandelen waarom presentaties op het web zetten en we werpen een blik op Slideshare, een van de belangrijke platformen om dat te doen. Slideshare is interessant niet alleen om daar presentaties op te plaatsen, maar ook omdat je van daaruit makkelijk diezelfde presentaties kunt gaan inbedden in je eigen website of je eigen blog. Het geluid toevoegen aan presentaties of het maken van een soort slidecast is een volgend onderwerp. En dan bekijken we ook nog een paar andere mogelijkheden om online multimedia presentaties te maken, zoals bijvoorbeeld Ying en Impressor. Presentaties maken, dat kan met verschillende programma's, met PowerPoint uiteraard, het meest bekende voorbeeld, maar ook met OpenOffice, Impress, of met de Mac-versie van het presentatiepakket Keynote. Ook online kan je presentaties maken op een website zoals Impressor. Het vertonen van presentaties is een iets ander verhaal. Dat kan je natuurlijk ook doen in het programma waarin je je presentatie gemaakt hebt maar in feite al net zo goed in Adobe Reader, nadat je natuurlijk de presentatie omgezet hebt in pdf. Het voordeel daarvan is uiteraard dat iedereen die presentatie zou kunnen bekijken. Niet iedereen heeft PowerPoint, want dat is tenslotte een betalend programma, maar iedereen kan wel de gratis Adobe Reader gebruiken. Daar komt nog bij, als het gaat over publicatie op het web of over het mailen, van presentaties dat pdf toch eigenlijk ook wel een meer aangewezen formaat is, een beetje om dezelfde redenen. Waarom zou je nu presentaties op het web gaan zetten? Om te beginnen als PR-instrument. Het feit dat jouw materiaal op het web te vinden is, is interessant voor hogere naambekendheid te krijgen. Het kan als promotiemiddel gebruikt worden voor bepaalde cursussen of acties en het levert dan toch wel de mogelijkheid om iets meer informatie te geven dan alleen maar een titel of een bannerke of zoiets. Het kan gebruikt worden als follow-up van lezingen en studiedagen. En hoe dan ook, betekent het ook een verrijking van de inhoud van je website door de multimedia inhoud die je meegeeft. In het algemeen gesteld kan je ook zeggen dat presentaties online een interessant materiaal kunnen zijn voor allerlei toepassingen van online online leren. SlideShare is wel het bekendste voorbeeld van een website waar je presentaties naartoe kunt uploaden. Die worden dan omgezet in een formaat zodanig dat je die gemakkelijk als een soort webfilmpje kan gaan bekijken. Je kan er ook data aan toevoegen, tags of trefwoorden die ervoor zorgen dat je presentatie gemakkelijk terug te vinden is tussen andere presentaties over hetzelfde onderwerp. Zoeken op SlideShare kan op verschillende manieren gewoon weer door een zoekterm in te geven in het zoekvenstertje, maar ook door de naam van een gebruiker in te geven bijvoorbeeld, waarvan dat je weet dat die presentaties op Slideshare staan heeft, of via de tags, via de trefwoorden, om te zien wat er bijvoorbeeld onder het trefwoord Milieu of onder het trefwoord Web2.0 te vinden is. Een andere interessante mogelijkheid van Slideshare is de Related Presentations. Daarmee krijg je ineens te zien welke andere presentaties van andere gebruikers verwant zijn naar inhoud of naar trefwoorden met het thema van jouw eigen presentatie. Slideshare werkt met een Flash-formaat voor de omzetting van de presentaties. Een formaat dat heel makkelijk te lezen is in een webbrowser via de Adobe software, de Adobe Flash-reader die gratis beschikbaar is. Het leuke is dat je op die manier ook heel makkelijk je slideshare presentatie kunt inbedden eigenlijk in je eigen webpagina of in je eigen blog. Een andere leuke mogelijkheid van slideshare is het gebruik van geluid. Een gesproken commentaartekst die je kan toevoegen aan de presentatie. Dat geluid kan je weliswaar niet op slideshare zelf uploaden. Daarvoor moet je naar een andere website. Maar wat je wel kan is de koppeling maken tussen een bepaalde commentaartrek, een bepaald commentaarspoor en de presentatie die op Slideshare staat. Zo'n commentaarspoor aanmaken kan heel makkelijk met de gratis open source geluidseditor Audacity in mp3-formaat. En tenslotte kan je ook nog YouTube-filmpjes integreren in een Slideshare-presentatie, ook op een vrij eenvoudige manier. Er zijn nog andere mogelijkheden behalve Slideshare om multimedia presentaties online te krijgen. Eén interessant voorbeeld is Jing. Een schermrecorder, een schermcamera eigenlijk, waarmee je zowel stilstaande als bewegende beelden op het scherm vanaf het scherm kunt opnemen. Ideaal om computersoftware te demonstreren bijvoorbeeld, maar evengoed om een PowerPoint presentatie die je op je eigen computer hebt. Weergeeft om die op te nemen. Jing laat ook toe om simultaan met de presentatie commentaar in te spreken. Het bewerken van die presentaties kan dan wel niet, maar dat kan dan weer met bijvoorbeeld Wink, een ander gratis programma waarmee je niet alleen kunt opnemen, maar ook achteraf nog die opname bewerken. Impressor is een website waar je online multimedia presentaties kunt aanmaken op basis van een PowerPoint-bestand dat je geïmporteerd hebt, of ter plekke, from scratch, dus uit het niets, vertrekken van een lege pagina. Interessant bij een presser is ook de mogelijkheid om synchroon geluid op te nemen en om foto's te integreren die gepubliceerd zijn op de fotowebsite Flickr.